Van Wendemars levert uiteindelijk de ondankbare vierde plaats op voor hem. Goud was er dus voor de Chinese Ning. Tijmen snel werd elfde. Werkende mantelzorgers zouden betaald verlof moeten kunnen krijgen... vindt een belangrijke adviesraad van het kabinet. Zo'n 2 miljoen Nederlanders combineren hun betaalde baan... met de zorg voor bijvoorbeeld hun eigen ouders. Volgens de adviseur zou het kabinet ze tegemoet moeten komen... met 8 weken betaald mantelzorgverlof... als het even te lastig wordt om het te combineren met werk. En Nederlanders vinden vertrekkend premier Schoof... een eerlijke en rustige bestuurder. Maar een daadkrachtig leider is hij volgens de meeste mensen niet... In een onderzoek van 1 Vandaag haalt Schoof net geen voldoende, een 5,2. Toch vindt bijna de helft dat Schoof het als partijloos premier goed heeft gedaan. Maandag volgt Rob Jet hem op. Dat het weer vanavond en vannacht een beetje regen met misschien wat natte sneeuw. Het komt in het noorden en oosten af tot onder nul. Morgen kan daar eerst nog wat winters in eerste vallen. Daarna wat regen. Het wordt 3 tot 8 graden. Dankjewel Sif, dit is Veronica Verkeer. Zometeen naar de top 40. Van 14 september 1985. Je hoort de files vanaf 6 minuten. De files lopen snel terug. Door de vakantieperiode A1 Hengelo Osnabruk voor de Nederlandse grens. 6 minuten, A12. Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland, 6 minuten. En de langste van dit moment, die zo komt behoorlijk stevig. 8 kilometer, A15. Riddeke Gorkum tussen Oblastendam en Hanneksveld-Giessendam, daar 55 minuten.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 Pak dus ruim in en boek op transavia.com. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Niek van der Brugge. Dit is Veronica. En Top 40 hit archief. Iedere dag 6 uur sharp. Bij Radio Veronica draaien we liedjes van een lijst uit het rijke verleden van de Top 40. Een mooi lijstje erbij gepakt vandaag. De lijst van 14 september 1985. Waar je zometeen op 31 de Cure gaat horen. Met In Between Days. En dit is 36. Stevie Wonder. Radio Veronica. Het archief nummer 36. vandaag de lijst van 14 september ja? 1985 nummer 31 hoorde je die lijst The Cure en In Between Days Er zijn prijzen te winnen De Wouterbank pop is zo Oh wat een feest Wie weet de hits het de lijst. Raad de plaatsing Mee en dan Hier krijg je altijd een tweede kans. Ook vandaag weer in dat jaar 1985. We doen elke dag een popquizje. Zo leuk is het, hè? Van de top 40 waar we dan mee bezig zijn. Drie keer een vraag over de muziek uit deze lijst van 14 september 1985. Je alle antwoorden op, uh, op een rijtje. Stuur ze dan door. Dat kan gratis met de Radio Veronica. Aan het einde van de uh, van duur maak je dan kans op de Wout en Frank pop quiz. Bokaal. De eerste vraag van vandaag uh, hoort bij het nummer uh, Oerend Hart van Normaal. Die staat op nummer 27 in de lijst en de vraag gaat over de songtekst en de motorfietsen die daarin voorkomen. en Ja, inderdaad, welke vraag is hier uh, juist? Bertus is op zijn Norton en Tine is op de A CDF? Nee. Oh, sorry. APK of C BSA. Stuur dus je antwoord maar even in, dat kan gratis met de Radio Veronica. Zometeen Chris Ria op nummer 23. Josephine komt eraan en dit is Simply Red. Money's too tight to mention op 24. Adelina, Top 40 hitarchief Van 14 september 1985 En de eerste vraag is al geweest In de popquiz Nu vraag 2 En die gaat over de man die er zo aankomt Bruce Springsteen We gaan zo meteen naar Glory Days draaien En een vraag uit de popquiz is Dit wordt je tweede Op welk album van Glory Days uit? Was dat A Born in the USA B Born Slippy C Born to Run. Als je het antwoord denkt te weet hebt, stuur het even door. Met de gratis app van Radio Veronica. Dan maak je kans op een leuke prijs. Veronica. 40 hit archief. Yeah. Ah. Nummer 18. I had a ah. was a 16. Deze lijst van 14 september 1985 van de Nederlandse Top 40. Zometeen David Bowie Mick Jagger. Dancing in the street komt eraan. Ook Axel F. Harold Valtemeyer komt eraan. En het laatste nieuws gaan we horen van Sietzelskamer. Hallo Nick. Ah ja, je hoort zometeen hoe blij Kjeld Nuis is. Met weer een Olympische medaille en nog meer lawinegevaar. Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig. Je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet. 5G internet voor bedrijven van Odido Business. Lieve, hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. Ja. Ah, hebben we weer wat extra knuffeltijd. Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Onafhankelijke journalistiek is belangrijker dan ooit...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 Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota Searshar Plus ben je klaar voor het echte werk.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 Bij pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schrevend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Uh! Ik krijg plan. Nee, dan zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, zonneplan. Voorkomt naar Betavia stad De opening is binnenkort. Stay tuned.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 12.07 Veronica Verkeer, de start van de avond. dit zijn ze vanaf 6 minuten. A1 Hengelo Osnabrück voor de Nederlandse grens, 12 minuten. A12 voor Arnhem Oberhausen, tussen Oudwijk en Duitsland 6 minuten vertraging. En de A15 Ridderkerk-Gorkum. tussen Slieder het West en Hardingsveld-Giessendam. daar 20 minuten vertraging. Ze we gaan verder met deze top 40 van 14 september 1985. Eerste de van het nieuws en die krijg je van Siets Roskam. Goedenavond. Goedenavond. Op zijn laatste Olympische Spelen heeft schaatser Kjeld Nuis brons gewonnen op de 1500 meter. Op eerdere Spelen won hij al drie keer goud. Nuis is meer dan tevreden, was te horen bij de NOS. Alsof ik gewonnen had. Ja, supervet. Echt supervet. Ik wilde een plak, ik wilde op dat podium, die heb ik. En of dit nou ja, zilver of brons is, dus, tuurlijk is het mooier, een stapje hoger. Alleen, het maakt me niet uit. Maar ik sta alleen maar te, te, te, te shaken. Nog. Ik ben zo verschrikkelijk blij. Nuis was net iets sneller dan Joep en mars die vierde werd. Het goud was er verrassend voor de Chinees Jong-Yan Ning. Topfavoriet Jordan Stoltz uit de Verenigde Staten pakte zilver. Meer wintersportnieuws, maar dan wel van een hele andere aard. Door hevige sneeuwval is het lawinegevaar in de Alpen groter en op meer plekken. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in Zwitserland en Oostenrijk is het oppassen geblazen. En de enige overgebleven Nederlandse club in het Europese voetbal komt zometeen in actie. AZ speelt in de tussenronde van de Conference League in Armenië. Tegen FC Noah gaat het dan om een plek in de achtste finales. Het weer, soms wat regen of natte sneeuw. In het noordoosten gaat het vannacht vriezen. Daar morgen eerst nog wat winterse neerslag. Later regen, net als in de rest van het land. 3 tot 8 graden wordt het. Dankjewel, Suits. Dit is Radio Veronica. Top 40 Hitarchief met zometeen op 6. David Bowie en Mick Jagger. En nu, Goddelt van den Meijer. Top 40 Hitarchief. Veronica, nummer 15. Jagger op 6. en deze top 40 van 14 september 1985. Zodat er nog uh, cool in the gang op Baltimore komt eraan met Tarzan Boy. Ook dat gebeurde in de 80's. Maar eerst de derde vraag van vandaag in de Wouter Frank popquiz voor een mooie bokaal. We kijken even naar Kate Bush, staat in deze lijst met Running Up The Hill... We hebben die uh, al vanmiddag eerder gedraaid. Toen was ze 27 jaar oud, maar ze tekende op haar 16e, al haar eerste platencontract. En dat kwam door David Gilmour. Van welke band kennen we Gilmour? Ja, muziekenners opgelet hoor. A. Simple Minds. B. Pink Floyd. C, Dire Straits. Dus A, Simple Minds. B, Pink Floyd. Of C, Dire Straits. Als je het een goede antwoord denkt te weten... en die andere antwoorden ook goed had... nou ja, dat weet je nog niet natuurlijk. Maar als je denkt te weten... dan stuur je door met de gratis app van Radio Veronica. Cool en the gang. Cherished. Tot op vijf. Let's take a walk together, near the ocean shore, hand in hand, you and I, let's cherish every moment we have been given, while time is passing by, I often pray. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent uh, interieurverzorgster. Ja, dat klopt. En dat doe je al 23 jaar bij hetzelfde bedrijf. Dat doe ik al 23 jaar bij hetzelfde ja, bedrijf. Ja, vind ik, dat vind ik echt bijzonder. Dat hoor je niet vaak meer, Goed. dat mensen zo lang trouw blijven aan een organisatie. Ja, maar het is een, uh, een mooi clubje. Het is uh, door de jaren heen wel heel erg gegroeid. Ja. Maar, dus uh, ook meer om te verzorgen, prima. interieur, nog meer... Dus ja. Uh, ja, inderdaad. Ja, ja, ja want uh, toen ik hier begon zaten er zes op het kantoor. Nee, vier zitten keer. Ja. En dat zijn er nu twaalf. Dus, uh... ja, daar gaan En ze maken rotszorg ja, voor inderdaad. 75, eigenlijk, dat, uh, dat zeg jij. Wat zeg ik, dat Ze maken rotzooi voor 75, zei ik. Oh, nee. eh, Soms wel, ja. Oké, ik zie je handen ik Ja, nee. Goeie, uh, jij weet veel van muziek. Ik heb de radio lekker aan. Je bent ook nu aan het werk, uh, hoor ik. Ja, ja, ik ben nu aan het werken. En hoe, lu ja. hoe luister je dan met oortjes in of uh, gewoon met een ja. kettle blaster op je schoonmaakkar? Mm, een lekker oortje in. Lekker oortje in. Hartstikke goed. Ja. Nou, de eerste vraag ging over Oerend Hart van Normaal. Die stond ook in deze top 40. En de vraag ging over de songtekst en de motorfietsen die daarin voorkomen. Te zingen over Bertes of zijn Norton en Tinus op de A. CDF, B. APK of C. BSA. Ja, dat uh, is antwoord C, BSA. Hartstikke goed, inderdaad. Vraag 1 in de pocket. Daar gaan we voor uh, met de volgende even door hier. Bruce Springsteen draaiden we met Glory Days. En uh, dat is vraagt deze quiz. Op welke album kwam Glory Days uit? A, Born in the USA. B, Born Sleepy. Of C, Born to Run. Dat is uh, Born in the USA. Oh. Je hebt zelf uh, het vinyl nog van. Je hebt van het vinyl nog liggen zelfs. Ja, ja, ja. Nou, dat is uh, het goede antwoord inderdaad ook. Dus uh, wat, wat lekker dat je... Dat, hij heeft je eigenlijk aan die vraag geholpen, hè? Dat is stuk vaniel. Ja, antwoord. dat is echt... Uh... Ja. Ja, worden bon, ja, bon in de UZ. Ja, ja. Uh, vraag, ja nee, ja, we praten compleet langs elkaar. Ik heb, dit is donderdag, ook voor mij. Um, de laatste ja. vraag, vraag, die ging over Kate Bush. Je staat in deze lijst met Running Up The Hill. En uh, ze was toen 27, maar ze tekende op haar 16e al een contract. Dat komt door David Gilmore. In welke band kennen we hem van? A. Simple Minds, B. Pink Floyd of C. Dire Straits? Dat is antwoord. B. Pink Floyd... De combinatie inderdaad. Uh, Greta, interieurverzorgster, al 23 jaar trouw aan het bedrijf. Met een connectie. We hebben jou daar met onder andere een, een stuk vinyl van Bruce Springsteen in haar kast. Een En jij krijgt een, uh, een bokaal, die mag daarbij. Of Wouter Frank, de, de, de popquizbokaal komt jouw kant op. Hartstikke leuk. Ik uh, ga kijken tegemoet. Dat is mooi. Geef een mooi plekje, hè? Ja, zeker weten. Oké, okay, doei. Doei. Doei, doei, fijne avond. Dankjewel. Dit was om de top 40 van 14 september 1985. Thanks voor uh, de leuke reacties. Was een heerlijk lijstje om te draaien. Morgen gaan we shorttrekken op de radio. Dan gaan we opwarmen voor de laatste shorttrekmedailles. Uh, daar kijken wij toch wel een beetje naar uit morgen. Dat wordt wel spannend. Ja. En we gaan natuurlijk shorttrekken op de radio... met liedjes onder de drie minuten tussen vijf en zes. Heb je nog een leuke suggestie? Uh, drop hem in de app. Zometeen Ferry Omen. Veel plezier met onze Fer. En daar ga er zin in, jongen. Onwijs. Ik zie het ook aan je. Rest ons om de, de nummer 1 nog te, te draaien van deze top 40 van 14 september 85. Die is van Madonna. Nummer 1. Een A new day. For inspiration.